Bijna twee derde van de studenten heeft last van prestatiedruk. Ze hebben daardoor een grotere kans op bijvoorbeeld een burn-out dan andere mensen, blijkt het nieuw onderzoek. Onderwijsorganisaties en psychologen hebben een actieplan bedacht om burn-outs onder studenten te bestrijden. Daarin staat onder meer dat het onderwijs ook gericht moet zijn op het welzijn van studenten. Ook moet de begeleiding, vooral aan het begin van hun studie, beter. De politie heeft een tweede lichaam gevonden in de Waal bij Brakel. Waarschijnlijk gaat het om een inzittende van een auto die te water was geraakt. Toen de brandweer de auto donderdagavond op de wal had getakeld, bleek dat er een dode man in zat. Omdat de politie vermoedde dat er meer inzittenden waren, is de afgelopen dag in het water gezocht met duikers, sonarboten, een helikopter en drones. Waardoor de auto in de Waal is beland, is nog onduidelijk.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 Het weer, het wordt vandaag vrij zonnig. Met een middagtemperatuur tussen 17 en 21 graden. Er staat een matige zuidelijke wind. Morgen een gaatje warmer en ook maandag nog plaatselijk 20 graden. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Echt, de zomerzon is er gewoon. Het, het begint nu ook lente te worden. Ja, zal lente ogen, oh, het is altijd lente oh, Ja, zeker. Hartstikke idee. Als ik in haar ogen kijk, word ik echt blij. Oh. Oh, het is een mooie Dan dame. Dan nu, heeft je favoriete plekje. Jazeker. Goeiemorgen. Omdat ik morgen. al heel wat ellende heb gehad bij de tantas. Maar het oh. laatste jaar kan ik gewoon afkloppen. Oh. Nou, welkom bij dit radioprogramma. Ja, hartstikke ja. welkom. Ja. Ik was gisteravond laat, was ik echt helemaal zwaar onder indruk. Ik zat naar het laatste nieuws te kijken en... Uh, wat, wat hoorde, hoorde ik daar nou? Dikke mensen mogen niet meer in de ere wacht tijdens de dodenherdenking ja. bij de Waalsdorpervlakte. De organisatie zegt dat er klachten zijn... over mensen met een te fors postuur. Maar zo klachten? Je ja, ja, dus, bent dus, toch bezig met denken, gedenken? Dan kijk je toch niet naar wie daar staan. Nee, maar, maar, wat, dit, is toch, dit is toch discriminatie? Dan zie je mensen staan die dik zijn. Hey, dat vind ik irritant, die moeten daar weg. Uh, de organisatie, wat zei die ervan? Als mensen zich daar aan ergeren of dat het opvalt, dan zijn we verkeerd bezig. Oh ja, logisch. moeten moeten gewoon weg dan? Ja. Ja, ja. ja ik ja, dan vroeg ook even... Uh, en met mensen met een bril dan? Weet je wel, moeten die er ook weg? Nee, dat was belachelijk. Ja, ah. nou, dat was belachelijk, zeg ja. Of mensen met uh, opgeschoren haar in één kant... en de andere kant niet. Die vind ik ook heel eng. Ja, die is ook heel eng. Die moeten ook weg. Ja. Dus uh, misschien kunnen ze een soort uh, wedstrijd voor maken. Een soort mis dat de mooiste mannen... moeten daar gaan staan. Mogen het alleen mannen zijn? Uh, dat is ook een goede vraag. Ik heb er nog geen vrouwen gezien, volgens mij. Oh, nou, nee. dan moeten er gewoon voort naar vrouwen komen te ja, staan. Ja, alle mannen weg, gewoon vrouwen. Ja, dat is ja. wel veel fijner nou ja, om te Een man die had het aan het uh, aan aan nieuws verteld. Die had gezegd, ja, ik heb daar altijd gestaan... en ik moest nou weg. En ik was een maatje groter. Ik was 120 kilo geworden. Bam er ook wel een beetje van. Maar ik paste niet meer in de overal. Toen had hij Ja, het gaat wel krap dicht. Groter overal waren er niet. Want daar hing het een beetje op. Dus uiteindelijk had hij gezegd: Nou ja, dan moet ik daar maar weg. En dan moet ik ergens anders. En ik krijg nog indeling via de internet. Via de mail. Waar ik dan sta. Hij had wel een idee waar hij kwam te staan dan. Maar ik denk dat ik bij de catering stelt. Wat toepasselijk. Ja. Ja, Ach. wat toepasselijk. Bij dus de catering. Dus vrijwilligers. Daar zitten ook maatjes aan. Ja. Dus dat stimuleert ook wel. En ik moet ook zeggen, mensen die uit de oorlog terugkomen... en dit uh, hebben meegemaakt en daar zitten kijken en daar steun bij hebben... die willen natuurlijk geen dikke mensen. Die willen alleen maar uitgemergelde mensen daar ja, hebben natuurlijk. Ja, maar dat geeft weer andere associaties. Ja, het is echt wel heel zwaar ja. uh, moeilijk. En mensen moeten ook gehoord worden als ze klachten hebben. Moeten ze gehoord worden. Ja. Ik vind het belangrijk. Gewoon, ik, wil, ik vind mijn omgeving moet er mooi en gestilleerd uitzien. Ja, ik vraag me nog wel af, degene die dus dat zeggen... of ja? mailen of een reactie posten. Ja? Hoe zien ze er zelf uit? Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Het zijn misschien ook wel hele dikke mensen en die worden dan met zichzelf geconfronteerd. Dat zijn spiegels voor hun. Ja. Dus eigenlijk uh, is het dan van, jongens, waar gaat het over. Ja, nee, dat dat. Maar ik ik ja. denk ook wel dat deze man het allemaal een beetje heeft uh, de de knuppel in de hondenhoek heb ge, gegooid natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Gewoon omdat er, er was geen maat voor hem meer. Dus hij kon daar gewoon niet staan. <lacht> ik denk dat me, maar Er was gewoon geen maat overal meer. Uh, wij moesten laat uh, vorig jaar zo hadden wij dan zo'n uh, zo'n afdelingsuitje in een gevangenis. Yeah. Dan moesten ze dus ook allemaal overal aan. Yeah. En er was er inderdaad een vrij kleine man... die wel echt zo'n grote buik had. Die kreeg dus expres volgens mij een te klein overal. Oh. En hij mocht niet zeuren, natuurlijk. Hè. Nee. Houd je kop en uh, in de rij. Oh ja. Yeah. <laughs> maar die, die, die mugshot, zo'n foto van hem, die was ook geweldig. <laughs> Ja, dat was wel leuk. Ja, ja het, is, het komt toch weer altijd weer terug, de discriminatie. En ja. in het begin van deze week ging het ook over een donkere vrouw... die dan het toch wel vervelend vond als het mannen naartoe kwamen. En die hadden wel goede bedoelingen. En die zeiden van, ja, je bent je ben wel een mooie vrouw. Ah ja, of hoe zeiden ze? Nee, voor een donkere uh, vrouw ben je wel mooi. En dan had zij zoiets van, ja, ja, dit is wel goed bedoeld... maar dat is eigenlijk discriminatie. Toen dacht ja, ik later, ja, dat is ook wel discriminatie. Maar die man positieve. houdt misschien niet van donkere vrouwen... Dat kan maar, toch? Maar wel van haar. Maar hij vond haar wel heel mooi. Maar zij was toch diep in haar uh, ziel gekwetst. Dat, ze, dat, is, dat is toch discriminatie? Ja, misschien wel, maar als die man nou niet van donkere vrouwen houdt, dat kan toch? Ik bedoel, en niet dat hij ze wegzet, maar uh, hij zou er niet mee uit kunnen gaan, bijvoorbeeld. Maar hij ging wel met haar uit? Nou, zij zei ze nee, natuurlijk nee. Nee, ze kwamen elkaar tegen. Toen zei hij dat wel. hij was onder indruk van haar schoonheid. Ja, okay. Dus dan staat hij op het punt om toch te veranderen. En dan heeft zij dat tegengehouden. Nee, ja, ja, ook dat ja, Amster ja. er iets van zegt. Ja. ja, terwijl zij misschien kon zorgen dat, er, ja. uh, dat de mensen zich verbroederen. Ja, het is echt... Wat is dat voor een gekke het Best moeilijke materie allemaal, hoor. Ja. Ja. Om daar echt nog iets zinnigs over te zeggen, gewoon. Ga Hoe er even diep even kunnen we graven? bij nadenken bij een lekkere dampende kop thee. Goed idee. En een kopske koffie erbij. Ah. Uh, is er nog koffie? Ik weet hoor. Het is stoelbakleven. wel? Jawel, blij dat u er weer bij bent. Ja, goeiemorgen. Your day is our number. Nou, jezus, dat had ik weer even niet verwacht. Your one! Hier, yes sir, bij Toebac Ik zal eens kijken of ze alweer nieuw werk uit hebben. Yes, Sir and One. En het is geen nummer heen geworden, maar het was wel een van de grotere platen die ze hebben gehad. Elk Sunrise was ook een van de betere platen. Dus uh, leuk, ja, dat kan je verwachten met je, met je maf van muziek. Ik heb straks onder andere een nieuwe plaat van, uh, uh, van de band Shinedown. Echt een heftig stukje Harry. En er is ook weer nieuw werk van The Arctic Monkeys. Oh man, oh. echt leuk werk. Het album heet uh, Tranquility Base Hotel Ho Casino. Tranquility Base? Dat klinkt bekend. Tranquility Base, is dat niet van... Ja, dat is toch van The Eagle Has Landed? Oké, okay, engine stop. Ja? Yeah? We copy you down, Eagle. Listen, uh, Tranquility Base here. Oh ja, dat was van de maanlanding. Oh. Hebben ze zich daarna vernoemd. Of mis is het album nou, oh, wel grappig. grappig toch? Goed, daar stak je een rukje van het trok. Nou goed, we oh. hebben ook alweer wat dingen verzameld uh, onder het kopje. Hé, hey, dat is wel raar dit. Ja, dat is zeker een, raar. Een dronken Rotterdammer in een onderbroek. Bijna plat gedrukt in een vuilniswagen. Oh, oké. Okay. Ja, hij uh, ging een avondje stappen. En toen ging hij slechts in zijn onderbroek in een containerslaap. Omdat hij had echt geen zin meer om verder te lopen. Nee. Dus hij was gewoon helemaal lam. Oké. Okay. Nou ja, volgens de politie werd de man wakker toen de container werd opgetild. Hij zette het op een schreeuwen, net voordat de pers zou worden aangezet. En de vadersman ontdekte de man en schakelde de hulpdienst in. En de man die kon ongedeerd uit het voertuig worden gehaald. Dus hebben we hem daar naar huis gebracht, al dus de politie. Oké. Okay. Dus uh, dat is wel heftig hoor. Ik denk, uh... Zat hij in een groene bak of zat hij in een de, in de, in de, in de, de grijze bak? Nou, ik denk, ik denk grijs. Hè, want grijs. dat werd platgedrukt. Dat, ja, dat is dat groen is. niet echt, hè? Nee. Dat is meer zo... Of het, zo vieze klet zo. Ja, en daar ga je ook niet in schuilen, denk ik. Maar in je onderbroek, ik denk, nou, heb je alles vergokt of zo? Ik wil meer weten. Ja, ja. dat is echt te kort, dit bericht. Ja, dat is echt te kort. Ja, ja. Nee, Mijn zoon kwam voor mij vorig jaar, zo over twee jaar geleden, kwam met het idee van, hé, hey, misschien is het leuk als ik de papierbak leeghaal, daar warm water in doe. Ik zeg, jeetje, nou ja, goed. En dan ga ik erin zitten, lekker koelen. Dus, uh, nou, op een gegeven moment had hij er warm wa of, uh, alles eruit gehaald, water erin gedaan, met je warm water erbij, dus hij zit dan erin. En als je er een bepaalde manier erin laat zakken, kan je er gewoon helemaal in. En dan doe je ja. de klep dicht. Heerlijk. Even een moment van rust. Dus ja. ik had op achter in de tuin liggen en dus s'nachts, echt in het donker, in mijn piemel naakt, ging ik dan even in die bak zitten. Zou jij ging ook? Ja, ik weet ja, het natuurlijk. We hebben hetzelfde postuur, dus we passen er makkelijk in. Ja. We hebben het nog geprobeerd met z'n tweeën, maar dat was te gek. Dat, dat was niet te doen. Nee, <laughs> dat was echt. De... Ja, ik vind het wel een beetje gay klinken om dan met z'n twee in zo'n rol te gaan zitten. Ja, dat is. Uh... Ook is het je zoon? Ja. Maar ik weet het niet. Nee, dat ga je ook niet doen. <laughs> nee. Goed, straks uh, onder andere... Oh ja, ik las vandaag weer een groot uh, interview met onze grote vriend Wilders. Ja, ja Wilders is er heeft nooit... het heeft toch nooit interviewen? Ja. Wat is dat voor gekkigheid? Nou, ik vond het ook wel een beetje, Geert. Want je denkt bijzelf, ja, wat moet ik toch weer bedenken om in het nieuws te komen? Nou, hij had uh, nu onder andere verteld dat uh, mensen die zeg maar twee nationaliteiten hebben die kunnen eigenlijk gewoon niet eh, zich verkiesbaar stellen. Want die komen dan in de politiek... en die gaat dan misschien toch voor die andere nationaliteit... alle dingen regelen. Hè? Denk bijvoorbeeld, NITA. Het zijn dan van die partijen die momenteel... erg, eh, erg populair zijn geworden en, in bepaalde gemeentes. En eh, dus heeft hij gezegd, dat kan niet... Dat is. Uh, nou ja, er is wel iets voor te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, je woont in één land, dus gooi die andere nationaliteit nou gewoon maar weg. Dat ja, ja, vind ik wel. Turken kunnen dat niet weggeven. Die, die hebben je leven lang. Je krijgt gewoon een nationaliteit erbij. Dus hij zegt, daar moet iets voor gedaan worden. Want het, het groeit maar. Steeds meer partijen hebben gewoon buitenlanders in hun. in hun. Een op, een kieslij een ja, op een kieslijst? Ja, op kieslijst. En dat is, uh, dat is verontrustend, zegt hij. Oh. Dus, uh, nou ja, goed. Ik heb vorige week ook al iemand gehad. natuurlijk een, een Syrische uh, vluchteling. die bij ons zeg maar, intergeert. en uiteindelijk uh, zeg maar, een baantje wil krijgen. Die toch ook wel wat moeite had met, met gays, met homo's. En niet dat hij daar helemaal tegen zou optreden. maar dat was, hij blijft wel een beetje uit de buurt. Want ja, dat is onnatuurlijk. Hij zegt van. En toen dacht ik bij mezelf, hij is toch degene die zich een beetje aanpast? Hij had het over mensen die hij kende. die totaal zich niet zouden gaan aanpassen. Denk ik, oké. Dus nou. Ik was dat verislamatisering al een beetje vergeten. Maar toen kwamen we toch een beetje weer opborrelen. En ik ben geen PVV-stemmer. Nee. Dus. Nee, maar ik geloof ook niet dat het allemaal zo. dat de soep zo heet gegeten wordt. of geïnstalleerd wordt. Nee, we moeten wel de vinger in de poolzaal houden. Zeg ik altijd. Nou, had ik het over een heftig gitaarplaatje? Daar had ik het over. Laat ik hem ook maar even draaien. Tweede plaat in dit rijdenprogramma is altijd. Jezus, wat een bak. Wat fuck. fuck. Die gewoon. Shine down. Whole the human time time radio. Seen a whole lot of wrong, say the least. Spent a whole lot of time staring down the beast. Keep moving subject matter around. Keep your eye on the past and your feet on the ground. Keep moving up check. around. Keep your eye on the past and your feet on the ground. Keep your eye on the prize and your feet on the ground. De radio is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toebak leeft, CFM. Maar that what comes with it let it simmer let it simmer simmer down please I got the holy rum, I got the holy rum. I felt the fever <laughs> grip me when I uh, needed no. it most I'm, the I'm at the fever pitch now I'm at the fever pitch not quite but nearly I mean ja, vage shit dit. Ja, ik vind het ook wel grappig. Uh, Rainbow kitten surprise. Een uh, uh, een van de nieuwe singles. Uh, FIFA pitch van de cd. Uh, How to friends love fire fall. Ja. Goed, ken niet? Ja, oh, je moet ook eens Firefall. Wat is Firefall, oh, ja. Firefall. Ja, Firefall. Oké. Okay. Ja, goed. En uh, daarvoor trouwens nog een uh, nieuwe plaat van Shinedown. En die spelen binnenkort. Ja, wel in Nederland. Dus je denkt van, daar wil ik heen. Nou, uh, 21 juni treden ze op in De Melkweg. Dan kan je daar uh, even helemaal uit je dak gaan. Echt even headbangen. Gewoon echt. Uh, juni? Helemaal, de luchtgitaren kan je de, naar de kast vandaan halen. Zeggen ze niet altijd. Yeah. Iets leuk, ja, leuk. Langdradig en lollig. Nou. Oh, nou, lekker. Zeker wet. Nou, kijk. Hebben heb je er wat er weer zin in. Heb jij nee. wat lolligst toen? Nou, lolligs. Ja, lollig. nou, nee, het is wel terug. Maar de, het schijnt dus wel dat die. Uh... Russische, Russische spion Sergei Skripal... Yeah. en zijn dochter, dat het beter met hun gaat. Ja, die... Maar het blijkt dus wel dat de Britse autoriteiten... hebben de kat dus van uh, Sergei hebben ze laten inslapen. Echt waar? Want het dier was zwaar onder voet. En ook de cavia's van het gezin hebben het niet overleefd. Wacht even, onder voet. Dus hebben ze die beesten gewoon aan een lot overgelaten... terwijl ze met, voor die twee aan het zorgen waren, die anderen? Nou ja, vorige maand hè, we werden de, de vader en dochter... dus bewusteloos aangetroffen op een yeah. bankje in Salisbury... Later bleek dus dat ze besmet waren met zenuwgas... maar het huis werd meteen hermetisch afgesloten... Oh. waardoor de dieren waren opgesloten. Is nou ja. dit nou weer? Ja, de mensheid gaat nu voor de dier. Ja. Terwijl de, de dier zo puur is van zichzelf. Ja, die en geen voorordeel hebben. Daar kunnen we heeft. helemaal niks aan doen. Nee. Ja, nou, die komt wel weer een onderzoek. Het schijnt ook dat ze al telefoon geplegen, uh, uh, telefoon, uh, telefoontjes heeft gepleegd met de vriendin, geloof ik. Hè? In de ja, Russisch. Stop. En dat is dan op internet te vinden. Het klinkt echt of ze heel erg bij de hand is weer. Ik denk van nou, dit, als ik zo even denk. Ze zijn helemaal hersteld van het gas, dat zenuwgas. Dat is dan geen Russisch gas. Die Russen zullen dan wel zeggen, nou dat is duidelijk bewijs dat het niet van ons is. Want als je bij ons het, het gas had, was je dood, was je dood geweest man ja, gewoon. Had je ja, geen zeker. twee stappen kunnen doen. Dus ja. ik denk dat uh, Poetin toch met een uh, dat het met de sister afloopt. Maar hoe gaan wij daar nou weer een houding in nemen, wij Nederlanders? Want wij hadden ook alweer mensen weggestuurd hier dan Nou ah, Ja, alle Russische katten wegsturen ook. Ook dat. Die, uh, ja. ja, ik vind het een hele moeilijke materie. Ja, maar eh, mensen ook een beetje na moeten denken... voordat ze inderdaad huizen afsluiten, van dan gaat het allemaal wel goed ja Want uh, ze is er nog andere levende wezens. Uh, ze hebben tegenwoordig toch van die sensors. En dan kan je toch zien of er ergens een, een warme spot is in huis. Een, uh, een warme spot? Ja, dan weet <laughs> je gewoon dat daar een, een dier is. Iets levend. Oké, okay. oh? ja. Ja, ja dit is, eigenlijk moet je dat gewoon doen. Het is eigenlijk een beetje stom. Ik bedoel, je kan er toch vanuit gaan dat mensen huisdieren hebben. Ook ja. Russen hebben huisdieren. Nou, ik, ik verwacht heel bijna even... Uh, dat is een beetje een science fiction-achtig iets. Dat tegenwoordig gewoon... Uh, uh, uh, ...hele flatgebouwen door gecheckt worden van, uh, met zo'n warmtesensor. Yeah. Dat ze dan kunnen zien uh, wat mensen daar doen. Zonder dat ze gescand worden of zo, maar dat... Mensen in huis zijn. Oh, dit klinkt als beveiliging. Het, dit klinkt als een minority-rapport. Eh, dat, ja. dat er van die beestjes binnenkomen die je hele huis doorzoeken... en alles scannen en uiteindelijk dan de rapport uitbrengen... en dan nee goed, en ja. ze in de kaart brengen. Ja, is dat nog niet in de sleepwet? Nou, dat gaan ze natuurlijk allemaal aanpassen nu. Dat wordt nog beter. Ja. Ja. Wordt een betere wet, hoorden ja. te zeggen gisteren. Wordt een betere wet. Maar het zou ja. inderdaad ook wel mooi zijn... dat ze inderdaad zeker bij uh, aanleunwoningen, bejaardenflatsen en zo... Ja. Als ze dan gewoon zo'n uh, zo uh, beeld hebben op een computer. En dat ze dan zien van, oh die ligt in bed. En dan dan, ja, dat van, is oh die al ligt niet in bed, die ligt op de grond. Nou, dan gaan ze even kijken. Ja, dat, ik, wil, ik heb cliënten die zeg maar, uh, steeds verder aftakelen. En uiteindelijk gewoon ook zo'n sensor hebben bij een bed. Ja. Het bed hebben ze dan al dichtgemaakt met, uh, nou, dat klinkt al dichtgemaakt. Maar ik wil, daar hebben ze een soort net omheen gespannen. En als het dan onrustig is, dan, be, dan wordt die sensor al geactiveerd. Oh. Dus, uh, er is dus als al jij een veel nachtmerrie van. hebt, maar wel slaapt, maar nachtmerrie hebt... dan ja. komt er toch wel iemand kijken. Ja. Oh, dat is wel fijn. Is, ja, want het is, is zoveel mogelijk gewoon. Hmm. En dat allemaal voor de veiligheid, hè? Alles ja. voor de veiligheid. Nou ja, kijk, als jij als uh, uh, persoon... Hè, ik zeg niet man of vrouw of wat dan ook... maar als jij alleen woont, misschien vind je het dan best wel fijn... dat uh, mensen wel kunnen checken van waar jij in huis bent. Lig je onderaan de trap? Ja. Dat kan. Je kan uh, ik bedoel, ongelukken in huis gebeuren, snel. Dat alle oude mensen onderling een soort, een soort... Hoe noem je dat ook weer? Kettingbrief? Nee, ja, ja, een, een telefoonketen. Een telefoonketen hebben. En ja. dat elkaar in de gaten. Het zou mooi zijn. Dan is nou, het toch uh, nog iets sociaals dat we voor elkaar zorgen. En dat het niet een uh, zuster is. Nee, maar het, is zo, het blijft ook eng. Vind ik, als je alleen bent. Dat je, de, je, je moet er niet aan denken dat jij gewoon een aantal dagen ligt... Terwijl je bijvoorbeeld... Uh, uh, de is, helft van je, je heup gebroken hebt en je kan niet bij de telefoon. Dat, uh, dat ligt is echt in de wel, laden. Wel echt met jouw angst, hè? Ja, echt eigenlijk net, wel. wel ja, Eigenlijk wel, ja. Ik denk het wel, ja. Echt, maar je hebt toch een vriend? Ja, maar je vallen niet samen. Nee. Ik bedoel, Jullie bellen elkaar gewoon niet even op. Laat de telefoon gewoon even om twaalf uur twee keer overgaan. Oh, het is dus veilig. Oh, ja, dat kan natuurlijk wel. Ja. Ik, uh, ik hoor het wel steeds vaker, weet je. Als mensen naar, naar huis rijden, geven we. De... Ik bel even twee keer. Okay. Ja. Ja, tegenwoordig kan je gewoon echt bellen. want... Uh, Kost niet meer zoveel geld. Je hè? kan toch ook gewoon een appje sturen of zo, weet je wel. Dat kan ook. Maar uh, ja. gewoon, als het is gewoon altijd zo Het was weer, was weer zo berengezellig. Beren ja, wel een ja. liefje. Ja, ja precies. Ja. Ja, uh, straks is antwoord berichten. Oh, het is de leuke hoor, het nieuwe album van Eels Demonstration Drybone. Cause you took all of this, shall I? Lost at sea Ze zijn bekend van die hele zielige liedjes. Van uh, Susan's House. Er gebeurt iets in het huis van Susan. Heel spooky. Een novocaine voor de sol. Dat waren de grote. Maar dit vind ik ook onecht. Zo goed dit. Moet niet onverdienstelijk blijven. Je moet dus toch geld kunnen slijpen. Hoe is het nou eigenlijk? De oude dag is nu toch veiliggesteld, gesteld? Zou je denken. Bone Dry Eels. We hebben nieuwe serie uit Demonstration. En je hier in de zaterdagmorgen. Uh, het is zonnig, uh, komt deze kant op. Uh, en het is... Zandvoortse bericht. Ja, er is het alweer tijd voor. Nieuw raadslid Patrick van Berg. Patrick Berg, sorry. Die uh, heeft een brandbrief uh, geschreven. Want uh, het kan gewoon zo niet meer niet herten. Dat, dat, dat, dat gaat gewoon helemaal de, de, de verkeerde kant op natuurlijk. Ja, precies. Brief. Ja, precies. Ja, geinig. Uh, eh, omdat de afrastering van het Nationaal Park Zuid-Kinnemen... Ken maar? Land. Land. Ja, sorry. Niet voldoende is. Er staan nu wel hekken, maar daar springen ze overheen. Of vurmen ze zich doorheen. En dus nu, zeg maar, komen daar dus allemaal herten op de weg. Op de zeeweg. En dat is levensgevaarlijk. Echt bijna elke week lees je wel dat er de, de, nou, iemand aanger... Uh, dat ze een herten hebben aangereden. Auto toot los. Dier dood. En mensen met een schrik. Dus ik rij ook elke zaterdagochtend rijd daar overheen. Ben nu blij dat het licht is. Maar als het donker is, dan ben ik ook al de dood ja. dat er altijd Dat heeft iemand oversteekt Ik kom maar één keer in de week dat zou je je net zien weet je wel maar goed, uh, maar het maf is, die, uh, de gemeente, dat is niet gemeentegrond. Dat is natuurlijk niet van de gemeente. Dus het moet samen gaan werken met, dan met, uh, met de provincie, PWN en Bloemendaal... om dat hek dan daar te gaan aanpassen. Ja. Dus dat, uh, nou goed, hij heeft in de achterhoofd natuurlijk dat hek wat gaat veranderen bij Noordwijk. En daar gaan ze ook de kosten van delen, geloof ik. Uh, dat is ook een uh, iets. Dat gaat dan uh, drie weken of drie weken, jaar staan. Om te kijken of het ook werkt. En dan komt een soort knik in en dan zou dat de hert tegen moeten halen. Maar ja, goed, juist daar zijn we nog weer staan, geloof ik. Ja, nou ja, dan ja, lachen eten relax in een soort belletje, zeg maar, uh, aan de Sofia weg. Yeah. Even nieuwe flats en een paar huizen zo. En daar in het midden dan lag er weer eentje. Yeah. En denk ik van ja, die moet straks nog wel weer terug naar de duinen. Wie gaat dat doen? Moet je naar nou de politie bellen. Hij ligt daar gewoon lekker te pitten. Yeah. Lekker te rusten. En uh, ook wel, ja, je moet je honden toch echt, die moet je al aangelijnd houden, maar. Ik kan me ook voorstellen dat een hond achter zijn hert aangaat. Van, oh, wat is dat voor een dingbeest, ja. weet je wel? dus uh, nou ja, ja. ja over ja. hekken gesproken. Uh, burgemeester Nick uh, Meijer heeft afgelopen donderdag... symbolische sleutels van de verkeershekken in het centrum overgedragen... aan Leo Miesenbeek, Peter Tromp en Ben Zonneveld. In het centrumoverleg met ondernemers... bleek bij een aantal organisatoren van kleine evenementen in het centrum... dat er behoefte is om te beschikken over verkeershekken. Want daarmee is het mogelijk om de toegang van het evenementengebied... tijdelijk af te sluiten voor verkeer... Nou, er is ook al er is voor gezorgd dat de hekken voldoen aan alle wettelijke verkeersbepalingen. En uh, ja, als je dus de hekken wilt gebruiken, kan je dus contact opnemen met een van de drie heren. En uh, uiteraard moeten de hekken na gebruik weer netjes teruggeplaatst worden op de centrale plek, op de kleine krocht. Dus ik ben benieuwd waar dat nou precies is. Is dat achter Rabbel of zo, daar ergens, dat uh, stukje naast het gemeentehuis daar? Zeg maar. Oké, okay, ik heb... Er, ja, dat is de kleine krocht, dus ja. vanaf, uh, vanaf het centrum, vanaf het begin van het raadhuis tot aan... Uh, dat aan het museum zo'n beetje. Daar zijn hekken dus Blijkbaar, na, uh, ja. Die kan je dan gebruiken voor alleen als er iets moet gebeuren. Als je belasting even een hek nodig hebt. Dus dus je het... denkt, oh, ik mag niet verder. Ik zet er een hek voor. Uh, Oké. Okay. Ja. Maar ja, uh, het nut wat, wat... van die hekken hebben zich... tijdens de Runners World Circuit Run van 25 maart jongsleden al bewezen. Want na de run was het in de haltestraat zelfs druk. En werd dus besloten dat... in overleg met de politie... om de haltestraat gewoon lekker even af te sluiten. Dat de mensen okay. gewoon lekker... Konden op straat en zo. Het, je kan gewoon zeggen, maar het is wel leuk als je die hekken gewoon op bepaalde punten in de straat neerzet. Verzamelpuntje: even deze week even geen auto's in de straat. Ja. We, ha we halen een paar hekken op en die zetten we neer. Ik vind het goed, het zal afgesproken. hekken neer en het zou wat kunnen zijn. Goed, Nick Meijer had het druk, want hij ging deze week ook mee met uh, Petra van Elst. Uh, hij had haar verhaal aangehoord. Zij gaat dus regelmatig met een zak en van die lange knijpers en werkhandschoenen... gaat ze dus op pad, gaat ze dus vuil op, uh, opruimen... en in een zak doen en dan afleveren. En wat enige wat ze niet opruipt is dus uh, sigarettenfilters... die laat ze liggen, want dat is bijna niet te doen. En uiteindelijk uh, ging hij met uh, uh, haar mee... Als, uh, als ja, gewoon als steun en ook om naar de buitenwereld te laten zien. Kijk, ik doe het zelfs ook. En uh, Nick Meijer en uh, Petra zeiden zo van uh, uh, het zou toch wel mooi zijn als iedereen nou elke dag gewoon even vijf minuten wat vuil gaat ruimen. Ik zeg al die jaren, als je nou elke dag in ieder geval twee stuks extra opruimt dan jezelf... Ja gebruik weet je wel, dat je niet niks op de grond, maar ook nog even twee stukjes erbij pakt. Jo, dan is de wereld zo schoon. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Zo gebeurt daar gewoon, weet je wel. Ik bedoel, ja. Maar goed, hij geeft er uiteindelijk, heeft uiteindelijk een kleine financiële vergoeding gegeven voor uh, wat extra knijpers. Van die dingen, oh heerlijk. Ah, oh, Petra. Ik, dan kan je collega zo leuk mee op afstand mee knijpen met die dingen. Ja, dan kan je iemand zo maar even in zijn knijpen. En dat je zelf om het hoekje staat zo. Ja, een bil. Ja, onder andere. Ja, kan ook. Dat kan, ja. Ja. Ja. was niet heel gekomen. Ik had andere dingen. Maar goed, wees nog meer even? Sandvoort ja, ja, dat wilde ik even melden. Want ik zag het gisteravond pas. dat uh, er gaan, uh, Vandaag om half drie komt er een concert in de Agathekerk. En uh, onder leiding van de Sandvoortse dirigent Wim de Vries... zullen, zij, uh, zullen twee koren optreden. Het seniorenkoor Vitaal uit Iermuiden... En het NOG Concertkoor uit Haarlem. En die zingen zowel afzonderlijk als samen een groter repertoire aan liederen. En de pianiste Elisabeth Scarlat, die zal de beide koren begeleiden. Nou, het repertoire is afwisselend. Het bestaat zowel uit buitenlandse liederen als ook opera, operette en musical melodieën. En er zijn nog, nog twee sopranen die optreden, Ineke Groen en Annet, Antoinette Has. En uh, de kaartverkoop is gestart. En uh, bij Bruna zijn ze 10 euro. En het concert begint dus om half drie en de kerk gaat om half twee open. Ja, okay, nou. Dus ik denk zo van nou, dat, uh, op zaterdagmiddag vind ik ook wel heel apart. Och, zaterdagmiddag, precies. Kijken of ik naar de boodschappen nog even die kant op kan gaan. Ja. We, zijn steeds, uh, we, zijn nog, ze, we zijn nog steeds op zoek naar een kinderburgemeester. Uh, is in de meivakantie van 28 april, tot 5 mei. En uh, er wordt natuurlijk weer een uh, kidsaventurenweek georganiseerd. Alle activiteiten, uh, sport en spel, creatieve uitspanningen, noem het allemaal maar op. En voor de zevende keer wordt het georganiseerd. En wordt een, daar hoort een kinderburgemeester bij. Die wordt dan echt ingehuldigd met een ketting. En dan worden foto's gemaakt. En dan moet ook tijdens deze week alle dingen openen. En moet hij bij zijn. En, uh, nou, het is al een paar keer een vrouw geweest, hè? Dat ja, Maar ja, ja. ik zeg, er moet die bij zijn. Ik denk, oh, nou, oh, sorry. Ja, heel scherp. Er moet er geweest zijn. Uh, man of vrouw tussen de 8 en 12 jaar oud. En ja. uiteindelijk worden er drie gekozen. En die moeten dan op bezoek bij Nick Meijer. En die moeten dan nog even motiveren waarvoor zij de beste persoon daarvoor Dat is zijn. Het is gewoon een echte sollicitatieprocedure. Het Echt? sollicitatie, is niet getrekt. voor niks. Nee. Niet, uh, nee. Ik vind het leuk... Uh, en, uh, Sowieso is het goed om weer een soort spelweek te doen... waardoor de kinderen weer even extra naar buiten komen... en het schermpje laten liggen. Ja. Ik ben ervoor. Nou goed, het is zover de berichten. Ja, dan is het nu weer tijd voor muziek op de zender The Vaccines. We hebben een nieuwe serie, Comfort Sports. Ja, het past goed aan. bij hebben de activiteit combat, combat Sports. Combat Sport. ja. Als ik naar nou luister, denk ik, dit kan toch, is, zijn dit echt de vaccines? is echt de vaccines. Dit moet toch wel iets voor ze worden. Want normaal is het altijd wel een heel scherp randje. wat eraan zit in de vaccines. Altijd wel een beetje punk rock. Dit is gewoon echt meer zoete popmuziek wat ze hebben gemaakt echt. En dat heet uh, Your Love is my favorite band. On the radio. Your Love? Ja, Your huh? Love. Ja, oh. je moet elke keer weer iets anders denken. Your Love is my favorite band. En je het on de radio. Zoiets iets. Anders Kijk, in de plaat, als daar radio in voorkomt, dan is het altijd, Dan gaan wij hem draaien natuurlijk. Hè? Uiteraard Ja, wel Uiteraard. de verbeelding, zeker. Ja, je moet uh, je collega's niet afvallen. Hè? Nee, Ook. zeker niet. Het is uh, de zaterdagmorgen. Gisteren heb ik het uh, programma. Toevallig kom ik er altijd in. Ik vergeet het eigenlijk, maar hij doet het hartstikke leuk. Dat is goed volk. En dat is dan een, een Britse, nee, niet Britse, een Belgische presentator. Die uh, gaat dan net zoals uh, Louis Thru van de BBC. Hm? Gaat hij dan bij mensen kijken die toch net even anders zijn. Hij is toen een keer bij een prostituee geweest in Amerika. En dan uh, uh, gaat hij haar van levensverhaal doornemen. Of hij blijft in zijn bordel rondhangen. En dan interviewt hij al die dames daar. Maar is dat zo'n leuke Belg... die dan net als die andere die, die toen had... van? We zitten hier met meneer, hij werkt bij een supermarkt... Nee, maar in het weekend is hij... Ja, precies, ja. Nee, uh, ja, ja je weet het, bedoel... Uh, uh, uh, oh, Jambers. Jambers, ja. ja. Nee, jammer. deed het iets met meer sensatie. Met meer passie. Ja, <laughs> met passie, ja. Hij vond het allemaal wel leuk, volgens mij. Met deze presentator is, doet gewoon, ja, gewoon een leuke jonge vent... die gewoon een beetje meebabbelt en kijkt. En nu was je dus bij de, de Franse legioen. Het Franse oh ja, vreemdelingen, veel, vreemdelingen, liggen. vreemdelingen liggen, liggen ja, oh ja. ja. En uh, hij liep dus mee met die Mars. Echt, sommigen gingen helemaal stuk. Gewoon, ze moesten binnen twee dagen 70 kilometer lopen. Ja, en sommigen die echt, die zagen er groen en geel uit. Die werden echt meegesleept door die anderen. En de ene liep bijna gewoon niet meer. Die werd een half opgetild. Zijn rugzak werd gedeeld met de andere mensen. Die hadden twee rugzakken op hun nek. Hè? Want ze Goed, moeten allemaal rugzakken. En uiteindelijk werden ze dus ingelijfd. En werden ze dus, uh, uh, begonnen ze met een echt officiële opleiding. Dat duurde ook nog vier maanden of zoiets. Maar het bestaat, zwaar door de het bestaat selectie, is nog steeds. Ja, en het wordt nog steeds ingezet uh, in bepaalde plekken. Het bestaat sinds 18, 1840 of zo geloof ik. Nou ja, ik heb dus een oom, ja, hij leeft dus niet meer. Maar de broer van mijn <laughs> vader, die was ook bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Okay. En die is daardoor ook in Frankrijk getrouwd. En hij heeft die kinderen gekregen. Maar die kinderen zijn dan weer meegereisd En hij heeft ook in Marokko gewoond. Hij is uitgezonden ergens naar Azië. Ja. En hij heeft gewoon, maar hij was geen fijne vader voor zijn kinderen, wat ik begreep. Want hij was zelf op een gegeven moment ook iemand die dan... Uh, uh, zorgen dat uh, de heren goed konden exerceren, zeg ik dat goed? Oh ja. Exerceren. Ja, nou goed, dat ze een uh, verzetje hadden waarschijnlijk, bedoel je? Nee, dat ze goed konden marcheren en zo. En oh, oké. Okay. Uh, zo'n zo peloton. En, uh, de, als drill senior. Oh ja, oh ja. Drill ja. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik veel. Ja, zoiets. Ik snap wat je bedoelt. Exerceren is het goed, exerceren. Nou, ja. Nee, Exerceren. Ja, het is een mooi gegeven. Je ziet ook broederschap. Het, ik had wel zoiets. Op een gegeven moment, uh, gaan ze dan ook yoga doen? Dat vond ik dan wel weer opmerken. En dan gaat die man, die sergeant, denk ik... die gaat al die voeten inspecteren. Die zegt, oh, die moet even doorgeprikt worden. En die moet even meegedaan, dat meegedaan worden. En het maf is, ze spraken alle talen. Russisch zaten erbij, Polen zaten erbij. Ja. Uh, Duits, echt, uit, uh, uh, uit Afrika zaten er een paar bij. En dan ben je toch proberen met elkaar te praten. Maar het is een taalbarrière. Ik krijg dan toch altijd een beetje, denk, mm, ik vind het wel goed... als zo'n legioen dan ingezet wordt, maar de helft van de tijd komt het toch neer om communicatie. Ja, nee, nee, nee. Want in een leger is het zo. Je moet gewoon bepaalde militaire bevelen uitvoeren. Okay. En voor de rest wordt je niks gevraagd. Nee, nee. Dus het ik, is gewoon heel simpel. Ik gelijktijdig ik heb, ik heb, maken van bewegingen. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb één dingetje. Hier in Nederland hebben wij er ook wel een beetje mee te maken. Dat dingen toch een beetje fout gaan bij defensie. Ja. En dat heeft toch ook te maken met communicatie? Uh, mortiergranaten die niet helemaal goed waren gekut. Ach, ja, maar ze dat, toch maar weer. Uh, dat heeft niks met het, uh, met, met het uh, lopen van uh, massen en... Uh, en... Nee. Ja, maar met massen lopen alleen gaan we volgens mij de wereld niet veiliger uh, maken. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, maar met geweren ook niet. Uh. Maar ik vond maar vond Amerika. Broederschap, nee. doorzettingsvermogen, vond ik wel bij dit, uh, bij dit legioen echt uh, ja. heel bijzonder. Ja, het echt. zou ook wel... goed. Dus, het, het ergens vind ik het jammer dat de dienstplicht afgeschaft is, want... Uh, het is wel goed. Ik vind dat ook echt voor dames en heren hoor. Gewoon. Ja, eigenlijk moet er dus gewoon een, een, een sociaal dienstplicht worden, komen worden ingegaan. Nou, je kan kiezen. Dat je ja. kan kiezen. Ja. Eén of ander maar ja, je moet gewoon anderhalf jaar je gewoon ten ding te stellen van het zij het leger, het zij gezondheidszorg. En dan kan jij kiezen. En dan doe jij gewoon wat jou het beste ligt. Ik ben ervoor. Ja, ik ben ook dus voor. Ik, ik, ik neem Leer handen staan op. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, nou, ja, jongens, het is het, door. Het is door hoor. We kunnen aan de, we kunnen aan de koffie. Goed. Straks onder andere weer een stukje geschiedenis te Straks na 9 uur. Wat gebeurde er allemaal door de jaren 1 op 7 april? Oh, er zijn weer interessante dingen gebeurd. Ik oh, blijf er altijd eindeloos lang niet doorlezen Eerst maar even Gun Silver Fox. Dat plaatje een plaatje zou zijn geweest voor afsluiting van Bij de Wereld door, weet je wel? Oh, leuk, vroeger in de jaren zeventig werd ik dan wel, wel weer. Uh, Willem Will oh die maakte die mooie teksten: deze vuist op deze vuist, deze vuist. Ah, jij vast? Ja, Oh man, dat ging ook bij door vorige week. Eindeloos lang. We hebben het afgelopen. Oh, vijf, vijf maanden dat gezanig niet hebben. Ja. Ja, precies. Over die schrijvers en zo. Over die hele oude mannen. Ja. Uh. <lacht> maar goed, dit was uh, eigenlijk wel een beetje echt een jaren zeventig plaats. Het is wel hyper hip. Het is namelijk uh, de band Young Guns, Silver Fox. En ze waren pas alleen in Nederland. En ze hebben Midnight Enrichment, de hitparades, ingezongen. Ik denk dan bij Young Guns denk ik aan... Uh, ja, uh, agressiviteit. Nee, aan die, uh, aan die Engelse... Ah, Wem. Je had young guns. Oh, ja. Young guns having some fun. Ja, yeah, yeah? precies. Nee, ik, ik denk altijd mee <coughs> aan dit. You ever have one of those days where you just need an AR break? Ja, yeah, yeah, AR break. Ja, yeah, precies. Right, here yeah. we go. Yes. Oh, Gewoon even je even, even, even AR uh, break. Gewoon even je, je, je wapen van leegschieten. From my cold, dead hand. Ze pakken mijn wapen niet zomaar af, hoor. Echt niet. Dan moet ik dood zijn en begraven. Dan pakken ze mijn wapen pas af. We hebben toch recht op. Hoe Komen we hier nou weer op? Geen idee. Is, ja, uh, team... Ik heb ook geen idee. Geen idee. Ja. Jij was je al aan het inlezen in uh, wat gebeurde er op uh, 7 ja, april nou, door de wel, jaren. Een grappig dingetje wat ik wel wil vertellen over 7 april. Ja. Dat vond ik wel heel verrassend. Dat de laatste keer dat het op 7 april Pasen was. Ja? Was in 1996. En de volgende keer is pas op 2075. Gaan wij niet meer meemaken. Uh -huh. dus Als je dat het neemt? zo laat Pasen is. De Pasen Pinkster op één dag. Ja. Nou, dat, dat, dat gaat dan niet gebeuren. Maar u nagaat hoe het laat Pinksteren dan is. Ja. Hè? Ik weet nooit ooit hoe dat in elkaar steken uh, Het heeft niets te maken met de volle maan en zo. Oh, en okay. uh, het nieuwe jaar en wanneer uh, de eerste sneeuwklokjes uitkomen en weet ik veel. Het <laughs> die vage dingen. Oké, okay, het wordt ik, vast kan, ik ga het zo okay. even opzoeken. Ja, ja, ik, ik, uh, zeg... Het is volstrekt onjuist. Ja, ja. Nou, sorry. Dit is echt. Uh, dit is ja. echt uh, fake nieuws. Ja, precies. Fake nieuws. Het dus is echt, vandaag komt... over uh, uh, wat zeg je? De 75 en 18. 50, over 58 jaar is dat vandaag Pasen. Oké. Okay. Nou, dat, is toch heel, dat had je toch altijd al willen weten? Ik vind het goed. Ja. Ik weet niet of je het afgelopen week in de gaten hebt gehouden. Samantha, de jongen, oftewel Barbie. Haar medische dossier is even gelegen, uh, Ingekeken door heel veel mensen die in de instelling waar in de zij... In de betaling. Ja, in ja. het ziekenhuis. was het ziekenhuis natuurlijk uh, uh, Hagen, Hagenlanden, geloof ik. Hagen zelf. Zoiets, ja. Ja, ja. daar dus lag ze. Daar hadden de hagenese liggen. En, en op zichzelf uh, ja, het dossier. dan in zo'n dossier... De uh, map in de computer. En wij hebben het op het werk ook. We hebben ook heel veel dossiers waar we gewoon in kunnen lezen. Ja. En dat doen we niet. Ik voel me daar, ik heb daar niet zoveel mee. Ik denk waarvoor zou ik alles van bepaalde cliënten willen weten. Maar ja, het, misschien bij Barbie is het wel zoiets van, Zij was op de televisie. Had je het gelezen? Zij heeft of, alles. Als, zij, als zij bij jullie uh, een paar weken was geweest. Ja, dat, dat vroeg ik mezelf af, ja. ja. Of ik het zo had gedaan. Ik denk van nou, is er nog iets, is er nog iets geheim van haar? Of heeft ze alles al op de televisie hier? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik bedoel, ze wilden dus scharen op de televisie, alle drama komt op de televisie, en dan gaan we drama maken als feest van dossier, ook nog een keer door zoveel mensen. Nou ja, en ah, hierdoor hoort er worden mensen het. nog nieuwsgierig. Want dan blijkt als dus, heeft iemand gekeken... ja het dossier dat is wel interessant om eens te lezen. Ja. Echt, uh, ja, zo worden, wordt het gedaan. Ja, zo gaat dat. Maar blijkbaar hebben dus mensen tijdens hun werk ook daar tijd voor... om dat te gelezen dan. Dat zit ik ook naar te kijken. Dan. Ja. ja, ja. En, en dan nee, in, het, in het ziekenhuis wel... sta je ook, dan zit je ook vaak dat je een wacht hebt... zo midden in de nacht en zo. Ja. Dan vervel je, je Ja, en dan ga je gewoon en dan dat dan ga je dan. een beetje dossiers lezen. Nou ja, goed. Ik vind <laughs> het echt op zichzelf gewoon belachelijk. En het is gewoon zo makkelijk te beveiligen. Ik bedoel, als je behandeld wordt door twee, drie mensen, dan mogen die het dossier lezen. En de rest kan er gewoon niet in komen, lijkt me zo makkelijk. Ja. Het mag is wel dat ze dan wel kunnen zien Dus wie het allemaal heeft gelezen. Weet je wel, al die medewerkers, die kunnen ze bekijken. Dat vind ik, ja, hebben ze dan geen recht op privacy dan, die mensen? Ja, maar ze krijgen allemaal een fikse waarschuwing. Hè? Dat is duidelijk, ja. Een waarschuwing, ze worden er niet uitgezet. Nou, ik, ja. dit is iets waar iedereen bang voor was, is toch eindelijk wel uitgekomen. Iedereen had zo van, ah, dat dossier, man, dat is hartstikke makkelijk. Dan neem je onder je arm mee, weet je letterlijk zomaar. En dan kunnen mensen dat kijken. Nou, iedereen kan het toch letterlijk bekijken, ook gewoon. Dus ik, ja. uh, het is weer een. Nou, bij de gemeente kan je inderdaad ook niet in het uh, burgerservice-systeem als je niet op die afdeling werkt. Nee. Vroeger was het wel zo. En ik had dan wel, vond ik het wel eens leuk... van, van uh, wanneer is mijn broer nou precies getrouwd in welk jaar? Want dan kan ik even kijken wanneer we een feestje kunnen verwachten. Oh, dat niet maar, maar dat is, is ook een privacygevoelig. Dat mag allemaal niet meer, dat moet je vragen. Ja. Of dat ik weet van een vriendin... die wilde graag weten wat de geboortetijd is... Ja, die geboortetijd. En dan moet je officieel een geboortebewijs aanvragen. Maar die kan ik niet aanvragen, want ik ben haar niet. Nee. Weet je, dat soort dingen. En dan denk ik van ja, maar ik wil uh, als, als verrassing bijvoorbeeld een horoscoop uh, oh, ja. regelen, weet je wel. En dan moet je echt de minuut hebben. Ja, ja, dat is jammer. Dat kost je dan toch even 10, 15 euro extra Oh, dat valt ook wel mee. En dan denk mee. je van nou, die geboortetijd, dat is toch niet zo privacygevoelig. Maar ja, je kan wel een hier horoscoop voor iemand trekken. Ja. Dan kan je wel zien wat er gaat gebeuren. Wanneer gaat er weer eens doodgaan? Wat er gebeurt de rest van hun leven? En de zorgverzekeraar denk ik. Oh, kijk eens, uh, ze gaat eerder dood. Nou, dan mag de zorgpremie al omlaag. Oh, dat zou wel handig zijn, ja. <laughs> Laag? Nee, dat is niet de bedoeling. Dan blijft hij gewoon normaal staan. Hè? Dan wordt hij niet duurder. Dat is het alleen. Maar nee. nou, nou, ja, dat kan dus allemaal niet. Dat meer. Kan, nee, ik vind het ook uh, wel goed dat er even scherp naar wordt gekeken. En iedereen gewoon weer. Uh, maar je moet het allemaal wel eens de juiste pro proporties zien soms, dat ik denk van... Kijk, inderdaad dat, dat iemand daar komt te liggen. Maar ja, volgens mij wordt er ook gekletst. Dat uh, als iemand een hele spannende tattoo heeft... en die wordt gewassen, dan zeggen ze ook tegen de anderen... van nou, moet, moet, moet er maar gewoon gaan wassen. Dan kan ik je die tattoo zien. Ik moet zeggen, ik was geleden... Uh, sprak ik iemand op een feestje, ik zal hem ook geen naam noemen. Dat ben, dan uh, dan uh, ben ik een... Uh, Anders wat, krijg je een waarschuwing. Een klokkeluier natuurlijk. Maar die werkt in het ziekenhuis. Uh, en die zei van, ja, ik werkte op die afdeling. En dan... Ik moest een man wassen. Ik echt, echt, was gewoon zwaar onder de druk van het feit dat hij, de, ja, hij had zijn onderbroek uit. En dacht, wat? Wat is dat voor? En een enorm toen, de, apparaat. apparaat. En toen hadden ze daar in de, in de, pauze, de koffiepauze hadden ze met de andere collega's over. En die ene had ze echt waarde. Ik had er helemaal niet op gelet. Nou, heb je het niet opgelet? Dat nou, kom, we gaan, even, we gaan hem even laten plassen. We gaan... <lacht> Dat is Toen zijn we met z'n twee naar het bed toe. Nou, meneer, u moet wel even passen. Plassen, ik moet, ik moet helemaal niet helemaal plassen. Niet. Nee. Ja, toch even proberen, want u gaat straks slapen. En dan tijdens het. Kom op, even plassen. Denk ik, nou, echt waar? Echt waar? Echt die man? Echt. Piepie kijken Ja, piepie kijken. Nou, hoe oud zijn we nou? Ja, het is, mensen kunnen. Je blijft jong, hè? Van ja, geest. dat is. Uh, twee van die vrouwen die dan toch dingen die willen graag een piemeltje. Oh, het waren vrouwen. Ja, het waren vrouwen. Oh. Ja, nee, maar het waren vrouwen. Oké, okay, we zien hier straks een stukje geschiedenis. 7 april door de jaren 1. Eerst uit de nieuwe cd van Albert Hammond Jr. Francis Trouble. Muting Beatings. Hammer Junior en uh, Mut Beatings. En uh, goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur en straks om 9 uur een stukje geschiedenis En we, we spreken je zo met veel meer leuke muziek. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van.